Johan Frizo is de koningin Beatrix en veile prins Klaus. Hij heeft samen met prinses Mabel twee dochters. De Oranjes gaan elkaar jaar op wintersportvakantie in het Oostenrijkse leg. Prins Willem-Alexander is nog in Nederland. Het regeringsvliegtuig staat klaar om hem naar zijn broer in Oostenrijk te brengen. Vanzelfsprekend is het traditionele fotomoment maandag van de Oranjes in leg afgelast. Tot zover de toestand van prins Friso. Dan is er ander nieuws.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 Dat was Avicii met Zillbreak natuurlijk Beter bekend bijvoorbeeld als Tom Hanks En noemt maar op Wat een nummer weer van hem hè. En over goede nummers gesproken En over een hele mooie overgang gesproken trouwens Gaan we nu van Avicii Over naar de enige echte Die kent hem niet Je hoort hem al hoor Weer DJ Nelis zo oh, oh, oh, oh, oh, ja. oh, oh. Met het Smurflied. Op de plaat Op de plaat Ik kent het niet hè Wees zingen, kom op met z'n allen uh, uh, Nee, dat is straks best. In een eeuwenoud kasteeltje Wonen smurven al heel lang Ze zijn heel anders dan de mensen dan Maar de mensen. ze zijn van niemand bang Ze spreken zo hun eigen taaltje Wat ze smurven met elkaar Op hun hoofdjes kleine busjes Maar daaronder zit Oh, oh ik voel hem aankomen Ja, ja oh. Het zijn de oh, nee. smurven die durven Smurven die oh, durven Van ja. jou bij je lurpen als je niet gelooft dat ze leven en bestaan. Dat mensen hier vroeger uit hun dak op gingen. Ja, nou, ik wel hoor. We zijn ze hoor. Ja, ja. Allemaal. Ze kunnen door. Dit trouwens de originele auto is dat. Oh, ja ja, ja, ja Van die zwerven. Ja, god. Ze zijn veel beter dan een vaakje hier. Want ze snurven op een keuken. Een keukenmans? In de wereld zijn ze al te sterven bij. Ja, ja. En op een dag een je verdrietig maakt een blij smurf je weer blij. Hey. De blij smurf. De blij smurf. De aanblij smurf. Aan smurf. Aan smurf. Ja, <lacht> aanblij. De... <lacht> Wauw. Heb je een smurf? Smiezer, spreek dan ook de skurpentaal. Het is nu tijd dat wij het leren Om te smurven Kijk, er gaat natuurlijk niks boven het remix van dit nummer hè? Stout en niet bozaardig Daar zijn ze heel te scherp voor Want een smurf is heel aardig Dat zijn aardig voor smurfing door Hey, hey, hey Allemaal Ja, ja La, la, la, la, la, la Ja, ja Alles is een blok laat spelen, komt opeens op één. Ieder Iedereen die gaat dan dansen, Geweldig. of je wil of niet. De lucht. op de pleinen en de straten, is het dan ineens groot feest? Heel de wereld is veranderd, want de smurfen zijn geweest. Smurf, fantastisch, zou ik zeggen. Smurf, nou ik ben natuurlijk geen smurf. Nou, eigenlijk wel. Maar goed, uh, dat was toch wel echt even, even genieten, dames en heren. Gewoon live op de radio, uh, een smurfplaat. Smurf, fantastisch. Smurf dat is het enige wat ik over kan zeggen. Ik ben er bijna emotioneel van. Uh, wat nog steeds ook heel erg smurf fantastisch is, is natuurlijk uh, bijvoorbeeld het nieuwe nummer van Bruno Mars en Lil Wayne. En dat heet uh, Mirror on the Wall. Oftewel, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Nou ja, nieuw, nieuw. Ja, nieuw. Het is al twee weken oud. Het is ongelooflijk. En dan zeg ik dat het nieuw is. Oh, ik val. Ik val van. Hoort hem hier op CFM Sandford. Bruno Mars en Little Wayne met Mirror on the Wall.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 And if they can understand the man I am They so can't stay it. here Let's like start talking it's to it's each it's other it's again Looking at me now, I can see my past Damn, I look just like my fucking dad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 Sexy and I know it. I'm sexy and I know it, yeah, well I'm at the mall.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 Wickle with the wiggle, yeah. with the wiggle, man. yeah. man. I'm sexy, I know it. De hit van de LMFO. I'm sexy and I know it. Horde hier op CFM. En natuurlijk hoorde daarvoor Jill Burke van Afficiën en Vader Abraham met het smurfend En als het goed is, hangt aan de telefoon de baas van Omroep Max, Jan Slachter. Bent u daar? Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, laten we maar meteen beginnen met uh, het uh, actuele nieuws. Uh, Prins Griso. Ja. U... Uh, ja, wij kijken allemaal, net zoals jullie, denk ik, naar de televisie. Ja. En uh, laten ons informeren. Uh, ja, schokkend nieuws. Uh, ja, het is, je kunt er weinig over zeggen. Het is natuurlijk uh, heel triest voor de koninklijke familie. En ja, wij hopen denk ik allemaal uh, dat in ieder geval, uh, dat het allemaal goed, dat een goed einde gebracht kan worden. Dat de prins weer opknapt. En, uh, maar... Ja, het is, uh, het is schokkend om te horen en te vernemen hoe dat het allemaal is gegaan. En uh, ja, we zijn er allemaal denk ik een beetje stil ja. van. Ja, en het zit natuurlijk Beatrice ook niet mee de laatste paar jaren. <laughs> nee, het is natuurlijk verschrikkelijk of je nou de koningin bent of niet. Maar om te weten dat je kind uh, er zo slecht aan toe is. Ja. En dat is voor iedere moeder erg. En dat is uiteraard ook heel erg voor onze koningin. Ja, een moeder hoort, ze, hoort haar of het kind niet te overleven natuurlijk. Nee, ik denk nee, een nee. Beetje nee krui, maar... dus, uh, Absoluut. We leven mee met haar en met uh, prinses Mabel, uh, ja met de rest van de koninklijke familie en hopen dat het, uh, dat het allemaal goed komt. Uh, maar ja, we moeten er ook niet op, op, op gaan speculeren, dat doen nee, heel veel mensen. Niet. Laten we maar gewoon afwachten en, en hopen en bidden dat het goed komt. Ja, uh, nou dan gaan we het misschien een beetje raar overgang, maar naar de bezuinigingen. Uh, PVV, Geert Wilders, die sprak gisteren op uh, Politiek 24, de politieke zender van Nederland... Dat er ja. nog wel wat afkomt een paar miljard bij de publieke omroep. En ik persoonlijk maakte mij daar al een beetje boos om. Want dat staat, vind ik, persoonlijk nergens op. Wat is uh, uw mening daarover? Nou ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk al een uh, buitendrische bezuiniging gehad van 200 ja. miljoen. Uh, die is nu eindelijk ingevuld. Alle omroepen zijn uh, daar druk mee bezig. Er zullen veel ontslagen vallen. Er zijn fusies op gang. Er uh, wordt gekeken naar huisvesting. Dus... Ja, en als er dan nog eens een keer uh, een bezuinigingsronde overeenkomt, ja, dat is eigenlijk alleen maar, uh, dat wil men natuurlijk ook meneer Geert wil, dat er een, een einde komt aan de publieke omroep. En hij probeert systematisch samen met de VVD daar, uh, door middel van die bezuinigingen, uh, de publieke omroep een kopje ja. kleiner te maken. Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. Kijk, die trend was al te veel, um, is te veel. En, en, maar goed, wij hebben gezegd, we gaan er toch alles aan doen om dat om dat voor elkaar te krijgen. Daar zijn we nu bijna in geslaagd. En dat kan natuurlijk niet zo zijn. En ik hoop ook dat de minister minister van bijsterveld dat ze gewoon haar been stijf houdt en zegt, nee, dit, dit doe ik niet. Kijk, de, de staatssecretaris van Cultuur heeft gezegd, ik heb uh, bij Cultuur ook enorm moeten, moeten bezuinigen, maar er komt geen tweede ronde. En ik hoop dat deze minister dat ook gaat zeggen, dat er geen tweede ronde komt. Want uh, ja, weet je, wij hebben alles nu klaar. Er is een onderzoek geweest, we uh, weten nu precies gaan invullen, maar dat zou een enorme uh, streef zetten door alles wat we tot nu toe hebben gerealiseerd. Ja, En gaan we daar als kijker uh, van Omroep Max misschien uh, wat van merken van al die bezuinigingen? Nou, wat je er sowieso gaan van gaat merken is dat, dat iedere Omroep minder geld krijgt mm -hmm. om programma's uit te zetten. Dus dat is wat je ervan merkt. Uh, wij hebben wel gezegd, uh, we willen de kwaliteit omhoog uh, uh, op gelijk bel laten blijven. Ja. Uh, maar je zult wel zien dat, dat er wellicht wat meer series op televisie zullen verschijnen. En dan bedoel ik met series uit het buitenland. Ja. Die, uh, die op zich ook heel goed kunnen zijn, uh, maar die, uh, ja, die beduidend lager zijn in prijs dan de programma's die wij zelf maken of uh, die wij door een buitenproducent laten maken. Ja. Is het risico dan niet groot dat je een, een grote herhaling krijgt op bijvoorbeeld Nederland 2? Bijvoorbeeld? Nee, dat is juist niet de bedoeling. We willen niet gaan herhalen. We willen juist. Nieuwe programma's brengen. Ja. En een gedeelte van die nieuwe programma's... zal bestaan uit series. Uh, en dat is allemaal nieuw. Dat is aankoop. Dat kan een aankoop zijn van de BBC... of een Amerikaanse serie... of een Amerikaanse documentaire. Als je bijvoorbeeld ziet dat... dat uh, Frozen Planet van de EO... Ja. Ja. waar gemiddeld 1,6 miljoen mensen naar kijken. Dat is een serie van de BBC. Die hebben wij aangekocht. Ja, die is beduidend goedkoop. Dat je daar gewoon primetime... Een eigen programma neer zou zetten. Dus ja. je ziet ook dat met dit soort series je ook groot publiek kunt bereiken, kwalitatief hoge programma's kan brengen. En uh, nou ja, daar zullen we ook naar gaan kijken hoe we dat verder bij. Natuurlijk zullen we ook steeds onze eigen programma's blijven maken, maar daar zal wel een verschil zitten in de aanbod. Omroep Max hoeft het niet te versieren, toch? Nee, wij hoeven niet te versieren. We blijven stand-alone uh, met ons ook de Evangelische Omroep en de VPRO. Ja. En uh, ja, dat betekent dat we gewoon zelfstandig voortgaan. En uh, ja, even over omroep Max. Uh, het gaat jullie, het ziet jullie, wel mee eigenlijk, hè? Het zit wat. Het zit jullie als omroep wel mee? Nou ja, het het goed. goed met, met ja, ja, het gaat goed met de omroep. Uh, alle programma's die, kijk, normaal is het zo, zegt men dat als je van de, de zeven nieuwe programma's die je brengt, zitten er altijd al vier, vijf flops tussen. Mm -hmm. Ja, dat kunt bijna nog niet zeggen. Alles wat we tot nu toe hebben gebracht, dat is succesvol. Uh, getuigen de, de laatste dramaserie Dr. Date, maar ook krasse knarren en alle andere programma's. Daar wordt uh, goed naar gekeken. En, en ja, Dr. Date is gewoon een enorme hit. Daar kijken ruim meer dan 2 miljoen mensen naar. Dat dat niemand verwacht, dat is echt heel voor een dramaserie. Ja. Dus daar zijn wij uh, ontzettend content mee. En dat moet natuurlijk ook vooral blijven. Zulke zulk soort series. Dat is echt, ja, dit soort series. Maar kijk, drama is gewoon heel erg duur om te produceren. Ja. Dus ook daarin zul je zien dat er voor, vermoedelijk ook nog wel naast het Nederlands drama ook wel iets uh, zal komen van buitenlands drama. Maar we mogen natuurlijk... Uh, uh, het mag niet zo zijn dat wij het Nederlands drama helemaal nu, uh, niet meer gaan uitzetten. Integendeel, dat is vaak ook geoormerkt geld. Ja. Dus dat is nog steeds, ondanks de bezuinigingen, wel het Nederlands drama bij de publieke omroep blijft. Dan mijn favoriete programma, dat presenteert u toevallig, de geheugentrainer. De geheugentrainer, ik heb <laughs> ja. hem eigenlijk niet eens opgenomen... Ja, dat is een heel goedkoop programma. En uh, dat zullen we ook ongetwijfeld blijven uitzenden. Kijk, dat zijn nog niet directe programma's die gaan sneuvelen. Nee. Uh, maar, uh, ja, nou goed, we, we maken dat heel goedkoop. Uh, wat ik al zei, nu vandaag hebben we er zes opgenomen. Soms nemen we er tien op op een dag. Dan ben ik wel zo gaar als een bakje boven. Ja. Maar dat, dat mag de plek niet drukken. <laughs> maar, uh, nee, dat blijven we ook natuurlijk doen. Net zoals Nederland in beweging. Uh -huh. Dat zijn een aantal vaste waardes binnen onze programmering. Ja. En, uh, ik zat te denken, is het nou niet leuk om een keertje voor de lol een jongere versie van een geheugentrainer te maken? Ik denk dat het nogal redelijk schokkend gaat worden dan. Ja. Een, een jongere... Nou, wat denk je dat? Ja. Nou, kijk, als ik naar mezelf gemiddeld kijk, dan vergeet ik <laughs> ja. uh, wat ik een minuut geleden heb gedaan. Zeg maar. Ja. Heb ben ik wel echt ja, de... wat er dan gaat gebeuren. Ik heb toch een keer uh, raads om een keer naar de dokter te gaan, <laughs> of zo is. Ja, joh. Nee, maar we hebben, we hebben regelmatig uh, jonge kandidaten ook in de studio. En uh, hoe, hoe, dus, hoe jong is dat dan ongeveer? Nou ja, mensen studenten. Ik had vandaag een, een meisje van wel van 12 of 23. Oké. Okay. Mensen van 20. Dus nee hoor, dat is best wel, ik weet ook, dat horen we veel, okay. dat ook veel jonge mensen kijken. En die geven zich vaak ook op als kandidaat. Oké. Okay. En ja. nou, die doen het niet beduidend beter dan de ouderen, moet ik constateren. Nee. Uh, dus we geven die ook de ruimte om, uh, om mee te doen aan de, de Max Geheugentreden als kandidaat. Maar stel, ik wil een keertje meedoen, wat moet ik dan doen? dan moet je gewoon je opgeven dan ga je naar uh, maxgeurgetrainer.nl en dan vind je de formulier en dan kun je je opgeven ah, want ik ben 19 dan dus zou ik mee kunnen doen ja dat kun je mee ja hoor ga, ga ik gewoon een keer proberen gewoon doen, moet je gewoon een keer doen? Ja. ja echt wel nou uh, bedankt voor het interview ja graag gedaan en veel succes ja. met je programma heeft u nog iets met de red hot chili peppers misschien ja vind ik leuk laat ja. me horen dan gaan we nu luisteren naar de adventure of rain dance mega oh, en uh, bedankt voor het interview ja. graag gedaan. Lipstick junkie deep. -on.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 Why you acting like a kid up in the playground? Uh, If you got something on your mind, why don't you lay it out? Looks like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. I could be destroyed but not defeated and it's way. Uh, you know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was very your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out?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 When the hourglass of love runs out Under one roof one house And everything becomes so cold Ja ja, dat was suicide En als het goed is hebben wij weer onze uh, razende reporter Karim Karim, ik ben, ben op je daar raar. jongen? Ja, ik sta voor het gemeentehuis, een uh, mooi gebouw ja. En ook een ander mooi gebouw, voor veel lucht gesproken, is watertoren De stelling is natuurlijk, moet uh, moeten watertoren gesproken worden opgebouwd En ik sta hier tegenover meneer en uh, ik ga de stelling aan hem voorleggen Meneer, moet de watertoor gesloopt worden of worden verbouwd? Hij moet gewoon worden verbouwd. Dus is precies bepaald voor zo'n antwoord. Oké, okay, dank u wel. Ja, nou, zo dat... kort kan het natuurlijk zijn. En, eh, uh, ja. Hij moet dus worden verbouwd. Maar ja, dan is het mijn vervolgvraag voor de volgende: wat moet er gebeuren? Toch? Ja, precies. Dat li lijkt mij, eh, uh, ben ik wel benieuwd naar. He heeft die meneer antwoord erop? Nee, die meneer is alweer weggekomen. Oh, die meneer is alweer weggeroepen. Nou, weet je, dan gaan wij even luisteren naar een liedje en dan komen we daarna gewoon weer terug. Karim, als je daarna ja. even iemand opzoekt, we hebben het over de stelling, uh, over de watertoren in voor het Weg of moet die gewoon verbouwd worden? Uh, nou. Ja, ga, ja ga, ik ga iemand opzoeken. Ja, oké, okay, nou, we spreken hier zo. Ja, is goed. Oké. Okay. Ja, dames en heren, dat was het. just brought together everybody that I had really connected with sort of you know artistically and also like philosophically in the last three and a half years and so everybody here is kind of not everybody knew each other before we started but everyone's um, everyone has a very very similar similar philosophy and approach to making art. With more I've travelled halfway across the world to come and work on this clip with her and uh, and the styles that are Stephen and Megan are pulling into the clip um, the adoption of Bob Fosse's Rich Man's Food into a modern, more slightly freaked out version I think really suits Megan and really suits the music and it's fantastic to be here working with her again But no one's white, yeah. Much, uh, let go. Uh, yes, I'm yeah, yes. feeling uh, yeah. uh, go. He left me begging on my knees. Please, please go play some more piano. Something that I know I like. I hate you. You don't it me Just on, Just Landa Be Cool en uh, Crystal Fighters Karim, Karim, Karim Oh jongens Nou, dit uh, werkt even allemaal niet We gaan gewoon weer... Karim, B daar? go oh. play some Jesus, just wanna, just one of them, just one of them, this way Just one of just one of just wanna, of Ja, ja, ja, ja. Karim, ben je daar nu wel? Nee, ook niet. Nou, dan gaan we gewoon weer opnieuw luisteren. Dames en heren, poging 3 voor uh, Karim. Ben je er nu wel? Ik hoop het wel. Ik hoop het ook hoor. Ja, je bent er gewoon. Sorry dames en heren. Ja, ik bak er nog niet heel veel van. Het is nu gewoon drie keer fout gegaan. Maar we hebben de razende reporter aan de telefoon uh, over de stelling uh, de watertoren hier in Zandvoort moet blijven of moet uh, nou ja, gesloopt worden. Ja. Karim, als het goed is, heb jij nu een, een, een, een echte Zandvoorder uh, naast je staan. En hoe is haar mening daarover? De Zandvoortster, excuses. Hoe is haar mening? Uh, ik ga dat aan haar vragen. Uh, mevrouw, u weet het heikele punt over de Watertoren. Hier achter ons is het beslist, bij het raadhuis. Uh, moet die gesloopt worden of verbouwd? Uh, ik denk verbouwd. Het is toch een bijzonder uh, kenteken van Zandvoort. Ja, en wat moet er dan gebeuren? Wat moet er in komen? Dat is ook een tweede vraag eigenlijk. Ja, dat is, wel, dat is lastig. Ja. Yeah. Een restaurant zou leuk zijn, maar dan gebruik je de rest van het uh, gebouw natuurlijk niet. Misschien een combinatie van restaurant en, uh, en appartementjes of zoiets dergelijks. Kunt u mij tot slot vertellen wat nou uh, ja, het gevoel is bij de Watertoren? Het is wel echt een heel belangrijk gebouw voor Zandvoort eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Ik vind het een bijzonder oud kenteken van, uh, van Zandvoort. Ik woon zelf in het Gasthuishofje. dus dat is ook zo'n ja. bijzonder ken, uh, kenmerk van Zandvoort. En Ik ken zeker dat die Watertoren moet blijven. Ja. Uh, mogen wij u hartelijk bedanken dan voor het interview. Dat is graag. En uh, succes. Ja. Nou heel hoor dat iemand die graag wil dat de watertoren blijft. En dan een en restaurant uh, erin misschien. Ja, hm. nou dat is er dus vroeger dat is wel leuk om te zeggen. Vroeger zat er een restaurant in. En uh, nou toen was er een brandje en toen is het restaurant niet meer teruggekomen. Oh, oh. oh. Nou ja, misschien als iemand van de gemeente nu luistert uh, bij deze. Het zal leuk zijn als er gewoon een restaurant in de watertoren komt waar ja. water zit er volgens mij toch niet in, of wel? Nee, die zat er. Uh, nee, dat, is mijn... dat zat er oh. wel in. Hoe snel kunnen wij zulke dingen oplossen met steden? Ja, kijk, we hebben gewoon een briljant idee. Een restaurant, één ja. watertoren. Dames en heren, jongens en meisjes, dat wordt het nieuwe, de nieuwe watertoren. Tussen jou. Als je wil praten is het meestal wel heel handig om een microfoon aan te zetten. Ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zit je mij nou te pesten omdat het net fout ging, Karim? <laughs> ja, ja, ja, hè. Nee. Ja, nee. ja, dan moet je de, uh, de telefoon aanzetten, hè, ja. Ja, ik, sorry, ja. ik moet het ook nog leren, ja, hé. Hey. Ja. ja, van fouten leren, he. Precies. Nee, ik ben niet boos op je of zo. Oh, oké. Okay. Zou mij ook gebeuren, meestal. Ja, precies. Nou, maar, goed. Vandaag. Ja, jij wel een ander nummer, toch? Ja, ik, ik dacht, ook. we gooien uh, kraantje Papi aan, toch? Ja, in, maar wat, wat betekent eigenlijk de Edge of Glory? Ja, dat weet ik niet. Misschien weten de luisteraars de, hier. Voor mij de heuvel van de Glory. Van de Glory in de, glorie. de glorie. ja. Nee. Dat, dat wou ze eigenlijk zingen, maar ze kon geen Nederlands. Precies. The edge of Glory, ja. <laughs> nou ja, zoals beloofd hadden we eigenlijk nog een interview met Zangerines. Maar Zangerines heeft denk ik geen zin in ons ge. Dus neemt hij niet op. Wie werd weggesensoreerd hier? Hallo, hallo. Wat is dat? Pieep. Hey. Uh, Oké, okay. nou. Zal er een nummertje in? Ja, maar Sangerine is dus volgende week. Misschien ja, zo. Ja, hopelijk wel. Met de duif meneer en met de Brabo 9. De duif meneer! Hoe. Hoe? hoe, hoe, hoe. Toch? Hij ja, is wel. Hoe, hoe. Eh, jongens. Hij nee. komt uit Den Haag, hè? Ja, hij komt uit Den Haag. Je kan een cursus Haags volgen op YouTube. Wist je dat? Zullen we dat eens doen? Ja, zal ik na, na, na het na ja, een kraantje papi? Ga je een cursus Hagen opzoeken? Na het kraantje papi cursus Hagen. Nee. Kom maar zoeken in de club! Of zo, zegt ze te gaan uit. Komt u. Je kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de pub. Je kan me zoeken bij de bar. Want ik weet zelf niet waar ik ben zo fucking in de bar. Ik kan me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de pub. Je kan me zoeken bij de bar, bij een bitch. Zellig Crane weet niet waar ik kraan nu is. Ik ben de bomb, diggie, bomba, bomba, bomb, diggie, cranny, ditty, 1 fitty. Van de ditty committee, je heard. G-City is hurt, yeah. En met mijn Amex tussen de dirt, yeah. En met de NY-cap en de NY-back. N.Y. magic, en white swag. Jij bent het type met die anti-swag. Jij takt jezelf op die hand sex. Nasty, ik ben volop sexy, flexy, sexy. Chickies met die assi. Niggles zodra ze de kid met een volle flashy. Niggles zodra ze de kid is een flappe cashy. Ark, ark, de ark is binnen. Ark, ark, de ark is binnen. Ark, ark, de ark is binnen. Yo, DJ, doe maar lekker van die ark, is spinnen.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 Zelfs praat, weet niet waar ik ga nu is? Met de boom, shake, boom, boom. Met de bang, bang, boogie, geek, hem gaan in de boom. Ah, nee. kap, vallig hem in de stoel. So, fuck up aan de bar in de kroeg. Ja, meer sneller, de fles bestellen. De in je lokale kroeg pop, lekker, lekker. Back, vet, de bettel rappen, verder rappen, knekken Met die slijtjes die bereikten, lekker, bekken. Shake your palm, palm, shake your palm, palm. Met die assen in de lucht en je back op de ground. Yeah. Geek heb de iets in de ground. De, de dek het gevolg, de op erval getank, tot getankt bij de vleed de bar Ten koste van alles Gaan we vallers in het bad Maar we fucking in de bar Spijmen nog tegen de bar ah. De zaal loopt leeg Kraan ontbreekt Chris gaat naar huis En pakt ze zo dreep Kak zoekt Nick Thijs en Martijn En kraan is weg Waar kan die nou zijn? Want niemand weet waar kraan nu waar is Niemand weet waar kraan nu waar is Niemand weet waar kraan nu is Je kan me zoeken in de kroeg In de geur In de disco of de punt Je kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben Zo fucking in de bar Om me zoeken in de kroeg in de disco of de pubt, je kan me zoeken bij de bar Bij een bitch Zelle Spring weet niet waar de kraan nu is Iemand heeft waar kraan, kraan, kraan, kraan nu is Want hij ligt in de hoek in zijn eigen school in de groep, in de deur In de disco of de Puntje je kan me zoeken bij de bar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 Je kan natuurlijk wel zoeken, maar je vindt het misschien nooit. Money. Wauw. Ja toch? Zeker. Zoals we net al zeiden, we gaan de cursus Haags volgen. Les 1. Laatste oefening. Een brief uit De Haag. Ja toch? Hoe Jacob Kruisveld is niets vermoedend als zijn boerderij in keutserkerbroek heerlijk bezig met zijn koeien. Als de postbode bij het hek naar hem roept... Haal boer Jacob snel zijn koutzakker broek op en maak de envelop open. Omdat boer Jacob uiteraard niet kan lezen, doen wij dat voor hem. Zo boer, hierbij delen we mede dat je samen met je boerderij, je vrouw en de rest van je vee in je eigen strontje zakken. We zitten met de BNC ons maag en hebben onze buik vol van de varkenspest. En dat etta met die Monteclaas heer hangt ons de huur uit. Wat jij hebt is geen boerenbedrijf, maar een DNA-gestoorde natuurramp. Kortom, we gaan à la minuut die gommelt om het gevaarlijke ziektes van je platwalzen met een shovel. Van je veestapel maken we een brandstapel en wat je verder met de hele muk doet zal ons een reet roesten. Grote in Den Haag, heb geen zin, wordt de hele stad onbereikbaar, afgesloten, opengebroken of leg onder de zeespiegel. Voor compensatie okay. van je situatie kijk je terecht bij de, de Europese Commissie in Brussel. Bij de derde koe, oh, oh, oh. linksaf Nou dan, oog, oog, oog, oog, dan, dan de was dus cursus uh, Haags Over boeren met de Monteclauzeer Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Hem ni Wacht, je kan nog... Actieve of... oefening oh. Ach, kom, interactief. De Haagse klinkers Let op hè. Komt, de korte e. en mee -doen, de doen hè? meedoen Schrijven en spreken we uit als E E Spreek uit Spreek uit E Gewoon de E Gewoon de E E Dus de E, zeg je E Hij is blij, want hij komt vrij in mij eh, is Het in de wè In de wè, in de ah Nou kijk, ik heb het wel aardig onder de knie door deze cursus. De ã, pellen we in het haag als eh. Ja, de ã is de ã Zeg na! Ja toch? Eh. Let op hè, want het niet gaat zeggen Eh. Het is trouwens wel heel belangrijk dat je goed acte hè De ã De Is iedereen in een luie bè Een luie bè, ja Een broodje M-E Dat is dus echt haags hè Een broodje M-E u en u Maar weet je ja, vind ik mooi geweest. Ja, ik ook. De, uh, het is uh, twee minuten voor zeven, dus we zeggen dat we bijna het nieuws ingaan en dat we een uh, mooie Hagenese afsluiting meer. hebben. Een, een, hage, een, ha ja, een Hagenese. Is dat hetzelfde als een Chinees? Een Hagenese. Nee, tuurlijk niet, man. Hey, wat, dat, is nou echt, dat vind ik nou heel leuk dat je dit van me zegt. Dit is Amsterdam, Amsterdamse, hè? dat wist je. Oh. Dat vind ik niet leuk. Ah, oké. Die Sandfoods Dat is ze ook allemaal zo. Hey, maar hey, ik, hallo, ik, ik heb hallo. het best wel warm gekregen van deze uitzending. W wat? Ik heb het warm gekregen van deze uitdaging. Gast, dat moet je niet zeggen. Jawel. Want dat dat is het is echt heel... Je verpest mijn brug. Oh. Bridge. Bridge. Oh. Uh, ja, ik heb het warm gekregen. Dus dan heb je regen nodig. Dus gaan we luisteren naar Pitbull en Mark Anthony met... Je hoort hem al aankomen deze grap. Rain over me! Ja, tot volgende ja, ja. week zou ik zeggen. tot volgende week! Tot volgende week. De lange O wordt O. Met na. O.